Dit was het in Horsjournaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A22, Velsen richting Beverwijk. 10 minuten vertraging tussen Velsen en Beverwijk vanwege bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Luncht. Hé, hey, volgens mij moeten we nog even oh. wachten, hè? <laughs> Sorry. Eerst moet uh, uh, iemand nog aankomen. Hij staat te trappelen mensen, hij staat te trappen. Neem het er maar niet kwalijk, hij heeft er gewoon zo ontzettend veel zin in. Maar hier da -da -da. komt Angela. Ah. U luistert naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Eh, nu mag je, ja, Nu mag je, Nu mag je. Ja, ja, Kom er maar in. En hartelijk welkom bij ZFM Lunch. Alweer? Ja, nogmaals. <laughs> Mijn eerste keer, zoals u hoort. Uh. <laughs> Ik moet nog eventjes wennen aan de jingeltjes, maar het uh, komt wel goed. Wel ja. Wat gaan we doen, Dolly, vandaag? Wat gaan we doen? Nou, we gaan ten eerste natuurlijk hele fijne muziek draaien. Mag, mag de dingen ietsje zachter, alsjeblieft? Tuurlijk. Ja, dankjewel. We gaan natuurlijk eerst, uh, ten eerste heel veel leuke muziek draaien... maar daarnaast hebben we nog heel veel items... en we hebben een hele gezellige gast vandaag in de studio... Nee, want daar is, daar is Roy van. Hè? Roy vindt het zo gezellig als er gasten zijn in de studio. Ja, zeker. Wie had je vandaag uitgenodigd? Nou, ik heb uh, Pien uitgenodigd. Pien is van, van uh, On The Rocks. En uh, ja, ik vind, op Facebook uh, is ze lekker bezig aan het promoten. En ik zag allemaal leuke evenementen Oeh, langskomen. Dus, ik dacht, dus daar, daar gaat wil ik Pien ons ja. meer over weten. Ja, en wij niet alleen. Want de luisteraars thuis willen natuurlijk ook dolgraag weten wat er allemaal gebeurt in ons prachtige dorp. En Pien gaat straks ons alles vertellen wat er bij haar gebeurt. Nou, daar zijn we ontzettend benieuwd naar natuurlijk. Wat hebben we verder? We gaan straks luisteren naar uh, de 3 in 1, zoals gewoonlijk. Daar starten we mee. Gezellig. Daarna, ja, 3 in 1, Dus uh, het zijn drie nummers van dezelfde artiest... of drie nummers met hetzelfde thema. En dat laatste is vandaag aan de orde. Heb ik eigenlijk speciaal een beetje voor jou gedaan. Oké. Okay. En, uh, ja, leuk hè? Leuk, ja, ja, ja. Laat, uh, laat uh, Ruud het maar niet horen. Ah. Maar goed, um, <laughs> dus dat. De 3-1. Daarna een uh, leuke artiest in het licht. Iemand die jarig is vandaag. En daarna gaan we het weer doen. Het, of nee, het regionale nieuws. Met daarna het weer, het liedje van de sidekick. En dan gaan we met Pien praten. En uh, dan gaan we eindelijk horen wat ze allemaal te vertellen heeft... en wat ze allemaal gaat doen. Goed, dan uh, zijn we alweer een uur rond, denk ik, uh, Roy. Ja, ik... zeker. Ja, en uh, dat wat er gaat gebeuren, dat laten we gewoon nog eventjes... Uh, als verrassing. Nou ja, er gaat niet veel meer gebeuren daarna, toch? Daarna gaan we leuke muziek draaien, cabaret... en waarschijnlijk nog even met Pien praten... als ja. ze nog zo lang en, bij ons wil blijven. En ik ben natuurlijk ook van het weekend op, op pad geweest, hè? Oeh, dus we krijgen ook nog interviews. Ja. Hé, hey, hey, kijk, dat wordt leuk. Nou weet je, ik zou zeggen laten we snel beginnen. Want anders is die twee uur om. En dan zijn we alleen maar met de introductie bezig geweest. Zeker, dan praten we te veel te lang. Nou lieve luisteraars, fijn dat jullie weer allemaal hebben ingeschakeld bij Zandvoort Lunch of CFM Zandvoort. U weet het hè, te beluisteren via de computer op zfm-live.nl. En natuurlijk ook via de app van CFM Zandvoort die te downloaden is via de shop. Hoe heet die shop ook alweer? Hoe iTunes de of via Play Store. Play Store ja, en uh, ja, dergelijke. Ja. Oké, okay, nou goed. Genoeg gekletst. We gaan beginnen met de 3 in 1. En die staat vandaag in het teken van Hollandse muziek. En uh, de gemeenschappelijke factor zijn twee woorden. Laat me. He, he. Komt ie. Ik hoor niks, Roy. Nee, hij staat wel aan. Ja, maar die andere moet je dan uitzetten. Dank je wel. Hij staat aan. Ik hoor niks. Doe nog even muziekje op de achtergrond, gezellig.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 We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 Weer, ben je hem weer vergeten? Dat zegt iedereen in mijn omgeving. Maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen biedt. Dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om te liefde. Is te zwaar om mee te dragen. Want hij houdt niet meer van mij.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 Met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand, die me troosten kan. Ik verlor mijn toekomst stemmen niemand, Laat me alleen alleen, met al mijn verdriet. Een glimlach dat wordt pure niemand, En verloren Begrijp wat ik bedoel Laat me alleen Trick in, game in, 8.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 vergeet. Laat Me Leven van Tino Martin en um, Gerard Joning. Jazeker. En daarvoor hoorde u Rita Hovink met Laat Me Alleen. En Ramse Shafi Laat Me... Oh, wat ontzettend zwaar ja Wat best zwaar hè? Zo, zo, zo. <laughs> nou, we, we, we, de rest gaan we allemaal een beetje gezellig, luchtig en vrolijk houden, hoor. We hebben gelukkig ook een vrolijke gast in de studio. Zeker. Onze Pien van de Rocks. En die heeft allemaal leuke dingen straks te vertellen. Dus dat zware, dat, uh, daar gaan we ons niet meer mee bezighouden. <laughs> we hebben uh, een artiest in het licht. Maar als ik even naar de klok kijk... dan denk ik dat we maar één nummer van hem gaan draaien... Uh, en dat is van Neo. Want Neo is jarig vandaag. Nou, uh, maar hij is niet helemaal lekker, geloof ik. Hij gaat u vertellen hoe ziek hij is. Komt-ie, de artiest in het licht? Artiest in het licht. Change my air Tot zover uh, Nijo, want hij is jarig vandaag... dus hij stond vandaag in onze galerij van de artiest in het licht. Um, hij werd geboren als uh, Sheffer Shimear Smith in uh, Camden, Arkansas, Arkansas... op 18 oktober 1979. En hij is een Amerikaanse singer-songwriter. En hij werd dus bekend door dit nummer, So Sick. Het is al heel jammer natuurlijk dat hij zo op zijn verjaardag zo sick is... Maar uh, hij maakte verder vuuroren met Hate That I Love You... met Rihanna en Miss Independent. Ja, nou, tot zover dus die uh, Nijo. Want het is tijd om naar het nieuws over te gaan. Dus ik kijk even met een oogje naar Roy. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja mensen, vandaag wordt een spannende dag... want de nieuwe Duinwijkhal in Haarlem wordt geopend... door wethouder Marijn Snoek van Sport. De openingshandeling vindt plaats om kwart over vier vanmiddag. De realisatie van de nieuwe Duinwijkhal aan het badmintonpad... komt voort uit het project VMBO Vernieuwd. Dat is een project waarbij het Sterrencollege is gerealiseerd... De bouw van de nieuwe hal is als onderdeel van het project gestart in september 2017. Na een bouwtijd van een jaar is de nieuwe Duinwijkhal nu klaar voor gebruik. En de hal voldoet overigens aan de A-norm van het NOC-NSF en aan de internationale normen van de Badminton World Federation. Tevens voldoet de hal aan de KVLO-eisen. Ja, wat dat nou weer allemaal is, nou we weten het niet. Maar het schijnt heel uh, belangrijk te zijn ten behoeve van de schoolsport. Het vervangen van de huidige hal door een nieuwe multifunctionele sporthal... is een jarenlange ambitie van het Sterrencollege... en van Badmintonvereniging Duinwijk. De badmintonvereniging wordt gebruiker en huurder van de nieuwe sporthal... Daarnaast zal de hal gebruikt worden voor bewegingsonderwijs door scholen. Een automobiliste reed vanochtend met haar auto tegen een brug op de nieuwe gracht in Haarlem. Een deel van de brug ligt nu in de gracht en de bestuurster raakte gelukkig niet gewond. Dan even uh, een ontwikkeling op het gebied van de beveiliging van de burgemeester, want. Volgens het Griffiebureau wordt in opdracht van het Openbaar Ministerie... de beveiliging van het Haarlemse Stadhuis vanaf vandaag verder opgevoerd. De personeelsingang aan de Jacobijnenstraat is gesloten. Die werd door dusver wel bewaakt, maar personeel kon nog door de deur naar binnen. Ook de fietsenstalling voor het personeel mag niet meer worden gebruikt. De ingang waar de burgemeester en de wethouders werken... wordt al enige tijd extra bewaakt.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 Hij bleek een zakje drugs in zijn onderbroek te hebben. En daarin zaten 27 bolletjes cocaïne, 27 bolletjes heroïne en twee brokken mogelijk crack, meldt de politie. Het tweetal is aangehouden en de politie nam de drugs in beslag. Dan een laatste mededeling en die is vrij algemeen. Houdt u de rekening mee dat de aankomende periode... de politie weer meerdere controles gaat houden op de fietsverlichting. Zonder licht ben je immers slecht zichtbaar voor de overige verkeersdeelnemers. En ja, besef je gewoon goed dat een fietslichtje gewoon... ongeveer zo'n 5 euro kost en een bekeuring 55 euro. Dus zorg voor een goede verlichting op je fiets... en bespaar jezelf heel wat geld en narigheid. Tot zover het weerbericht. Ach, uh, het nieuws bedoel ik. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft over het algemeen droog met wat licht gespetter. En uh, ja, dat is, dat is dus niet uitgesloten, hè, dat gespetter. Het kan gebeuren, het hoeft niet per se.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 Dan was dit het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. Dat was het weer. <middels>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 you would think that i would deserve a fair promotion Won't you move ahead but the boss won't seem to let me i swear sometimes that to 5 was dat uh, van Jurike uh, van Sterke van uh, House of Talent. En uh, dat is altijd een uh, heel gezellig tv-programma op uh, SBS, uh, Dolly. Maar daar uh, gaan altijd talenten met elkaar uh, leren hoe ze muziek moeten maken. En Hoop dan uh, worden ze ook geboekt en zo. Het is een soort ja. van starmaker wat je vroeger op tv had. Maar toch nog even wat extra uitgebreid. Want er zitten managers bij, ja. uh, platenmaatschappijen en zo. Dus best wel een leuk programma. Altijd uh, oh, okay. rond de klok van 7 uur op SBSS. Oh, Oké, okay. nou... Ik heb er nog nooit naar gekeken. Het zal ook wel niet gebeuren, want er stak altijd in de keuken rond die tijd. Alles is koken. Nou, gelukkig heet je geen joken, want die kan niet koken. Pien, goeiemiddag. Hoi. Leuk dat je in de uitzendingen wilde komen bij CFM Lunch. Dank je wel. Ja, je viel op op Facebook door allemaal leuke evenementen die je aan het delen was. Ja, klopt. En, maar... Eerst uh, On The Rocks, dat is jouw bedrijf uh, aan de Haltestraat. Ja. Uh, was een karaokebar, toch? Het was uh, ja, voorheen een karaokebar. En we zijn overgestapt naar bar Dancing. Dat wil niet zeggen dat karaoke helemaal weg is... want um, het eerste weekend hebben we alweer drie dagen gekaraukt... omdat we er gewoon bekend om staan en mensen willen karaoke. ja. Maar we willen er een klein beetje van afstappen. En uh, eigenlijk alleen nog maar op donderdag en zondag... ook en een beetje vroeg in de avond. Maar als het echt te druk wordt, willen we lekker dansen en zingen. Of uh, niet zingen dus, maar dansen en uh, gezelligheid. Gewoon lekker voor jezelf ja, zingen, een niet een, voor de Nee, echt voor de een beetje een baruitstraling... Met, met, met, met, met een dancing, een beetje dansen erbij en dergelijke. Ja, ja. ja wat miste Sandvoort uh, dat volgens jou, een dancing... Um, wat ik van velen hoort wel... zeker als het natuurlijk ook nog een beetje op leeftijd uh, 25-30-plus wordt... waar we natuurlijk toch naartoe willen... Um, denk ik wel dat dat gemist wordt, ja. Ja, Want... ik denk dat je kan bijna nergens dansen hier in Zandvoort. Ja, op straat af en toe, ja. hè? als er een Street festival dance. wordt georganiseerd. Ja. Maar, <laughs> nee, maar als je denkt van ja, ik heb even zin om lekker even los te gaan... Eh, eh, inderdaad, wat je zegt... voor. Dan voor... is er bijna hier in Zandvoort niet veel, nee. Nee, nee vergeleken met vroeger... Ja. Ja, dan kon je van de ene deur naar de andere. Maar dat is fijn dat je dan in een behoefte voorziet, natuurlijk. Ja, nou ja, we willen eigenlijk een beetje ja, de 25-30-plussers. Waar die eigenlijk nergens terecht kan dan behalve ja. misschien in een café zitten. Wat natuurlijk net zo gezellig is. Tuurlijk, is ook gezellig. Maar ja, maar ja als, je je kan... even, als je echt even wil dansen, dan willen we kijken of we dat toch kunnen creëren nu allemaal. Ja, ja nou, dat is toch fijn. Want ja, tuurlijk, een café is ook leuk. Maar dan zit je eigenlijk zit je te voornamelijk. Aan de bar, en gezelligheid. Ja, ja, ja, ja, niks ja. mis mee hoor. Daar niet Helemaal van. Helemaal niet. Maar ja, het, het is toch leuker als je even kan dansen. Zeker. Nou ja, dus wie wil dansen, die kan naar Pien, ja, naar On The Rocks. Gezellig. <laughs> ja, jullie hebben ook een hele ja, een leuke uitstraling. Hè? Kan je daar wat meer over vertellen? Oh ja, ik hoor altijd, het lijkt wel alsof ik een huiskamer binnenloop... maar we kunnen hier gewoon elkaar ook en, en, en zingen en dansen. En ja, dat kan. Wij zijn een beetje in een soort uh, uh, vergrote huiskamer... met leuke banken erin. En we hebben nu een hele nieuwe grote ronde tafel... En Waar nou, we gezellig aan kunnen zitten. En um, ja, we willen echt een beetje een sfeer uitbrengen. Die, uh, ja, een huiskamersfeer Maar waar gewoon iedereen zichzelf kan zijn en voelen. En waar je in je jokkerbroek binnen kan lopen. Maar ook uh, hooggehakt op je, je minirokje, bij wijze van spreken. Um, bij ons kan je zijn wie je, wie je, wie je bent. Uh, of je nou uh, hetero bent, lesbien, uh, gay. Het maakt allemaal niet uit. Alles is gewoon heel erg welkom bij ons. Ja, en dat willen we toch een beetje uitstralen. Ja. ja nou ja, dat creëer, creëer je dan waarschijnlijk wel... door een ontspannen sfeer aan ja. te brengen. Ja, ja heel erg. Ja. Mm -mm. Daarom zijn we ook een beetje afgestapt van het karaoke, omdat Het is natuurlijk heel erg leuk, het oken. Maar als er op een gegeven moment 60 uh, zingende Duitsers uh, binnen staat, dan, dan is de sfeer heel erg leuk, hoor. Laat ik dat vooropstellen, want het is altijd heel erg gezellig. Maar dan horen we echt alleen nog maar gebler boven de microfoons uit. En dat willen we een beetje nu... Ja, ja, dat is indiemen, natuurlijk voor, zeg maar. voor even wel leuk. Maar om ja, uh, het dag avond. aan dag, uh, nee, en dan uur na uur te hebben. Nee, dan, uh, je staat echt dat... met je vingers in je oren af en toe achter die bar. Ja. Dat, uh, <laughs> Geen gehoorschade, nee. maar wel. Uh, <laughs> maar ja, ik, oh. ik kan me herinneren, wij hadden vroeger ook een café. En ik stond ook wel eens met mijn vingers in mijn oren. Maar dan meer uh, omdat mensen op een gegeven moment zoveel drank op hadden... en zoveel larie gingen verkopen, dat je dacht van wat moet ik hiermee? Dus denk je, dan hoorde je eigenlijk je ook niet meer? Hebben. Als je echt 60 zingende Duitsers zit met op, wil je ook niet worden, hoor, ja, hoor. <laughs> Geloof ja, me. Ja, ja. Maar, <laughs> maar je... het is altijd wel heel erg gezellig. Het is wel ja. een sfeer. Er is nooit, nooit, er is nooit van, oh shit, kom weer dat nummer. Of we hebben dat net gehoord. Of, en ze zingen allemaal met elkaar. De Nederlanders nemen weer een Duitser mee... en dan gaan we dat weer zingen. En het gaat allemaal zo gemoedelijk. Ja, ja maar ja, winter ja. zal het ook weer heel anders zijn dan zomers ja. natuurlijk. Ja, je gaat natuurlijk de winterperiode in. het ja. een stuk rustiger ja. nu. Ja. En, ja. en daarom willen we nu kijken of we dan een beetje... Ja, het, het de plaatselijke publiek uh, kunnen binnenhalen en uh, ja. dat een beetje kunnen En wat, wat ga je daar nog meer allemaal voor bedenken om de mensen binnen te halen? Oh, we hebben hele leuke thema-avonden. En um, ja, ik denk dat het wel... We en, hebben al een aantal achter de rug en het was echt heel erg leuk. En, en hoe moet ik me dat voorstellen? Een thema-avond? Uh, een thema, -avond? thema dat doen we uh, dus één in de maand ja. uh, op zaterdagavond. En uh, 27 oktober, mag ik ze opnoemen gelijk? Ja, de eerste maar even. Ja, dus even. Houd je ja. pen en papier bij de hand, hè? 27 oktober hebben we een uh, groot Halloweenfeest. Dat gaan we echt wel groot aanpakken. Het wordt een scary evening. Oh, er lopen ook griezels rond, nee toch? Ja, we ja we van alles hebben we rondlopen. Echt, uh, we hebben hele leuke dingen. Dus, en, uh, en is het dan ook de bedoeling dat mensen ook verkleed komen? Of ja, zeg je van, nou, laten mensen wel. maar gewoon komen... en dan zorgen wij wel voor de verkleden mensen? Of... Liever ook verkleed? Nee, liever ook verkleed. Ja, okay. nee, hoe gekker, hoe beter. Mooi. Nee, echt. Het moet zo eng mogelijk zijn. Ja. Um, even kijken hoor. We hebben een neonparty... op 17 november. Wat dus is alles dat? alles in neon uh, kleuren met blacklight. En oh. uh, zoveel mogelijk neon allemaal. Ja, dat wordt heel leuk. wordt overal blacklight opgehangen. Ja. Kleren aan met neon, heel graag. Dat, is wel heel dat ga je graag, dan natuurlijk heel dat... gek uitzien. Of, uh, ja. ja, dat zie wel. Oh, okay. <laughs> Ja, nee, dat, dat, dat, dat leek ons erg leuk. En uh, 8 december, en dat hebben we al een keer eerder gehad vorige maand... dat uh, was een burlesque party. Burlesque is natuurlijk echt wel een beetje jaren 60, 70 uh, stijl... met corsetten en... Ja. Een beetje van de kousen-achtige stijl ja, vind ik dat ja, altijd. He. Zo ja, die kan-kan meisjes. Ja. Ja, he. Maar heel dan leuk. Uh, een stuk mooier vind ik het eigenlijk. Ja, mijn vriend die nou, werd 60 ja. en toen hadden we dus een themaavond voor het hele gezelschap, dus burlesque. En dat was zo in de smaak gevallen. We echt, echt waar? 60-man-winnaar die allemaal burlesk waren, waren oh. allemaal verkleed... en we stonden echt op de straat. En de hele straat stond echt zo... We zie dus. hand. Maar, maar is dat, dat burlesk, hè? Want dat vraag ik me wel eens af. Want is dat nou eigenlijk alleen voor vrouwen? Of kunnen nee, mannen ook burlesk zijn? Ja, echt wel. Ja? ja? Ja, ik heb het nooit gezien, maar dat vraag ik me wel eens af. Dan denk ik Ja, is ja het met die hoedjes en echt die kleding. Ja, echt wel. Maar, die maar wat voor kleding en, uh. dragen ze dan? Ja, de ene die komt gewoon met een naakt bovenlichaam... en die heeft alleen maar een stropdas om en een hoed op. En ja, het is ook een beetje... Ja, jeetje, hoe moet ik dat uitleggen? Je moet eigenlijk even foto's zoeken gewoon op Google. Nee, ze moeten gewoon oh, heen gaan. Okay. Ze moeten gewoon eens ja, kijken. Of, of naar een stoep, maar dan moeten ze eerst koekelen hoe ze eruit moeten ja, zien. Ja, dat is wel waar. <laughs> Nou ja, maar je, je mag toch ook wel in je gewone kloffie naar binnen? Ja, wel, natuurlijk wel. Het is niet verplicht om verkleed te komen. Maar nee, het is natuurlijk nee. wel heel erg leuk als iedereen verkleed is. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik zou het niet durven, denk ik. burlesk, ja. Nee, ja, je, weet hebt ook, weet je hebt ik ook niet. gewoon een chique kant van burlesque. En dan heb je uh, gewoon echt wel een mooie lange jurk... met een split of iets dergelijks. Je kan er ook gewoon heel chique zien. Oh, dat kan ook, oh dat, dus dat kan ook. Dat je zeg maar uh, in, met, een, met iets aankomt uit de Charleston-tijd ja, of zo. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, oké. Okay. Nou, jeetje, wat het het leuk. Het hoeft niet allemaal. allemaal heel erg sexy te zijn en dat soort dingen. Het is natuurlijk wel heel leuk, maar ja. Ja, je kan je ook gewoon heel erg chique aankleden. Ja, ja. Zeker ook gewenst, absoluut. ja. Oké. Okay. Nou, we gaan even dus, weer naar een plaatje draaien. draaien een nieuw gaan we straks met verder met even een beetje. Ja, daar ben ik wel ja, heel erg ja, benieuwd. Nou, natuurlijk, ja, ik ook. Want, uh, <laughs> want er komt nog genoeg uh, aan, uh, geloof ik. Ja. Maar uh, een van het thema is, is natuurlijk Halloween. Hè. En ja. Ja, daar hebben we natuurlijk even een, uh, een plaatje plaat Een toepasselijk plaat bij. nummertje bij draaien. Ja. Uh, ja, dus ik uh, zou zeggen... Uh, ja, we gaan lekker draaien gewoon. Ja. Daar komen we dus. Oh, Wil je alsjeblieft stil zijn? Nou, oh, shit. Oh. Oh. Gelukkig moet hij erom lachen. Nou, geloof ik. Uh, zit hij druk een programma op te nemen, hoorde ik. Dus uh, dat, uh, hij luistert niet mee, weet ik. Nee, hij is met... Uh, ik denk dat hij met klassiek bezig ja, hij is hij van klassiek aan het opnemen. Ja, inderdaad. zie je? Dat ja, klopt, ja, ja, klopt. ja, dat dacht ik wel. Ja. Nieuwe, dit was Michael Jackson met Thriller. En natuurlijk uh, gericht uh, op de themafeestjes van, uh, van Pien. Bij On The Rocks. ja. Maar uh, waar waren we gebleven? Want, uh, je was Goed uh, gekozen uh, trouwens. Ja hè? Ja. Mooi, die stop ik in mijn zak. <laughs> Pien, um, wat, uh, ja, waar waren we gebleven? Want we, je was het evenementenkalender aan het opnoemen. Ja, en, we hadden uh, al drie uh, evenementen gehad. Hè. We, we hadden het gehad over de karaoke die regelmatig is. We hadden het gehad over de burlesque... Het thema wat weer terug gaat komen. Ja. En we hadden het gehad over de, neo -party. de Halloween, In de, de Neo-party. Ja. Is er nog meer dan wat je allemaal gaat doen? We hebben er nog twee. Oh, echt? Ja, nog twee. Nou, shoot, <laughs> shoot, vertel. <laughs> tweede kerstdag, 26 december. Um, de meeste mensen die hebben dan echt helemaal niks meer te doen, ja. denken van, oh, al het eten en zo. Ja. Ja, wij willen graag op de tweede kerstdag s'avonds een party op chic. Dus een, een gezellig dansfeestje uh, met uh, chique kleding. Leuk. En uh, lekker uh, een buffetje erbij. Ik denk Het dat glijf. je dat inderdaad goed, goed bedacht hebt. Want inderdaad, Heel familie zoekt elkaar op 102. eerste kerstdag op. Ja. ja. En dan tweede kerstdag is eigenlijk meestal of alles uh, reserveren, uh, eten. Ja, klopt. Uh, of dicht? Ja. ja. Nou, wij gaan gewoon een gezellige dansavond uh, organiseren, een beetje op chic. Heb je daar dus al zit je alleen je... thuis, dan uh, kan ja. je gezellig uh, bij ons langskomen. Maar uh, uh, moeten mensen zich aanmelden? Of, uh... Nee hoor, we zijn gewoon open. Je hoeft je niet ja. aan te melden. Heb je zin te komen, kom je gewoon. Oké. Okay. Nee, hoeft niet. Mag wel, maar het hoeft niet. Ja. ja, mooi. En wat is het andere? Nou, de laatste, en daar zijn we zelf uh, echt uh, heel erg blij mee... dat we dit gaan doen, dat is een winterpride. Winterpride? Ja. Normaal weer een Pride te biedsen in de zomer. Ik, ik, ik begin me net een <lacht> beetje... Want ik elke keer reageer ik alsof ik uh, ergens uh, onder een steen vandaan gekropen kom... dat ik niet meer weet wat de wereld inhoudt. Maar <lacht> <lacht> ik, ben, ik ben echt wel even weer verbaasd. Uh, uh, uh, wat, is, wat is een winter Pride? Nou ja, no normaal hebben we natuurlijk hier de Pride te biedsen in de zomer. Ja? De Kee uh, Pride, zeg maar. Ja? En uh, wij willen kijken of we dat ook in de winter kunnen doen. Jeetje, nog eentje. Ja, we gaan er gewoon nog eentje doen. Het zal natuurlijk niet zo groot worden als in de zomer. Want het is natuurlijk alleen nog maar bij mij in de zaak. Maar ja, we proberen een partytent buiten te zetten. met marshmallows gaan we maken op de barbecue. En een kloewijntje erbij. En ja, we hebben een aantal drag queens en dergelijke. En we gaan er gewoon een supergezellige dag van maken. Of avond eigenlijk. Dus dat is echt voor de L, En er is er nog eentje bijgekomen, hè? Ja. Mensen, maar ja. Eh, ja. Dus, dus eigenlijk ook weer voor iedereen. Ja. En uh, ook voor iedereen. iedereen die het fijn vindt om zich op een bepaalde manier te uiten. Uh, qua uiterlijk. Ja, de afgelopen ja. pracht hebben we natuurlijk superleuk meegemaakt. Want ja. we echt een hele grote vrachtwagen hadden we uh, ter beschikking. Daar stonden we allemaal op. en ja. hebben meegedaan in de, in, in de stoet. Ja. En, uh, dat zullen we dit keer niet doen, want er is geen stoet. Maar we willen wel kijken of we toch wel. Ja, toch wel een beetje groot kunnen aanpakken. Ja, ik nou. hoop wel dat heel Zandvoort weer een beetje leeg loopt naar onze straat. En dat we ja, kunnen kijken ja. of we daar niet iets leuks van kunnen maken. Nou ja, het, ja. Is, het is mooi dat we het er nu over hebben. En uh, ja, mensen moeten het natuurlijk wel... Het duurt niet lang, het duurt ja. het zo lang. Dat is toch echt niet leuk? We uh. vleugt er gewoon eentje tussendoor. Ja, ja, ja. Ja, ja echt heel leuk. Ja. We hebben heel veel zin in. Ja, en het sluit misschien ook uh, mooi aan... bij de stemming van, uh, van de ijsbaan, hè, die er straks weer is. Ja. Dus dan heerst er toch alweer een ja. heel apart kerst. We hopen dat er dan nog een beetje sneeuw ligt en zo... dat we er ja. echt een beetje wind uh, ja, ja, ja, ja, Ja, dat het uh, hele, hele scene compleet is... Voor en het uh, kerstgebeuren uh, ja. en uh, voor de uh, winterpride. Nou, mooi. Bond, uh, bond uh, manteltjes dus uit, uit de kast vandaan. En, uh, ja. ja, we ja. gaan er gewoon uh, een gezellige dag hier van maken. Ja, maar ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja, nou wij ook. Het is voor uh, ons ook de eerste keer dat we dit gaan doen, natuurlijk, in de winter. Ja, en, uh, ja we hebben er echt zoveel zin in. Erg... Ja. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al in Zandvoort nu? Uh, afgelopen juli was het een jaar. Een jaar pas? Ja. En dan al zoveel Juni, plannen. Sorry. Juni. Sorry, ja. ja. Maar ja, je uh, moet je natuurlijk ook op een of andere manier... Uh, proberen te onderscheiden, denk ik. Hè? En, uh, ja, dat, je doen, ziet ook dat steeds... doen we toch wel, hoor. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Ja. Kijk, als je, als, je als, als grijze muis in de horeca zit... Dan, dan red je het denk ik ook niet meer. Hè? Nee. Er wordt ook echt... Uh... Ja, we zijn natuurlijk ook niet echt een bar. Hè? Daar zijn we net even te groot voor. Ja. Ja. Dus um, we kunnen toch echt wel uh, 70, 80 man kunnen we natuurlijk wel kwijt. Ja. Dus dan ben je al niet echt meer een bar. Nee, dus dan, en dan moet, je moet je ook meer feesten gaan kijken, feesten gaan organiseren om je tent echt wel een beetje leuk uh, vol te krijgen. Zeg ja, maar. en dan in de hoop natuurlijk ook dat die mensen die tijdens zo'n evenement of zo'n themaavond binnenkomen lopen, dat ze ook gewoon uh, in de weekenden of door de week eens komen ja. als ze een, uh, ja. lekker ja. willen dansen. Dat of, zou heel uh, leuk, zijn. ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Nou, ik uh, vond het. Heb, heb je nog iets waarvan je zegt van nou, dit wil ik nog wel even kwijt? Want ik, ik zit naar de klok te kijken. Hoe, hoe lang hebben we nog? Uh, <laughs> nou, nog nou, ik wil alleen maar kwijt dat één minuut het nog een hele minuut, leuke tent is. En uh, dat we gewoon uh, ja veel sfeer kunnen uit, uh, uitbrengen, zeg maar. Nou, en dat we dan uh, daarop moeten gaan draaien. Ja, zo, is dat. Ja, zo absoluut. is dat. Ik uh, waardeer het enorm wat jullie allemaal uh, erin steken aan energie. en uh, Dat jullie met zoveel enthousiasme veel van alles bedenken. Ja. Ik, ik wens jullie een hele leuke en gezellige winter toe. En veel succes met de themaavonden. En fijn dat je hebt willen komen. Geen Dat uh, ja. was erg leuk. Ja, mooi zo. <laughs> en wij ook. En ik hoop de luisteraars ook natuurlijk. En uh, dat iedereen weer weet wat er allemaal speelt uh, daar in de Haltestraat. Zeker weten. Ja, zo Hoe meteen we het uh, we, we gaan, gaan nu naar het, nieuws, he? het nieuws en zo meteen het uh, tweede uur natuurlijk uh, ja, verslag van de veteranendag hier in Zandvoort. En um, ja, we hebben natuurlijk heel veel muziek en informatie. Mooi, tot zo.